een wapenvergunning zou hebben verleend. Van der Vluss had psychische problemen. De rechtbank in Den Haag wees de claim van de nabestaanden af, maar het Haagse Hof oordeelt nu dat de politie onzorgvuldig heeft gehandeld en daarom wel degelijk aansprakelijk is. Het ministerie van Economische Zaken overweegt om wettelijk vast te leggen hoeveel elektromagnetische straling zendmasten maximaal mogen afgeven. In een internetraadpleging zal het ministerie de komende twee maanden vragen of hier behoefte aan is. De straling levert mogelijke gevaar op voor de volksgezondheid. Vanaf 2020 wordt een 5G-netwerk aangelegd in Nederland, waardoor het aantal antennes zal toenemen. Er is al een Europese aanbeveling voor de maximale hoeveelheid straling van de antennes, maar er is geen limiet. Nederland... Houdt zich wel aan die aanbeveling. De Russische president Poetin heeft de Kemerovo bezocht. Hij, bij een brand in een winkelcentrum in de siberische stad kwamen het afgelopen weekend 64 mensen om het leven. Onder de slachtoffers zijn volgens persbureau Interfax 41 kinderen. Poetin zei dat er sprake is van criminele nalatigheid. Uit onderzoek was al gebleken dat er van alles mis was met de veiligheidsvoorziening in het pand. De nooduitgangen waren geblokkeerd en het alarmcentrum, het alarmsysteem, was al een week buiten gebruik. Er zijn vier mensen opgepakt. Onder hen zijn ook medewerkers van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het alarmsysteem. Het weer lokaal is er nog wat mist en vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 6 tot 10 graden, ook morgen bewolkt en vrij regenachtig. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Die was van Louis Dames, met Weet Je Nog Wel Oudje. Een opname 1928. En de eerst volgende dame, die voor u gaat zien is geboren in Amsterdam op 28 januari 1912. En overleden al daar op 5 augustus 1992. Haar werkelijke naam is Helena uh, Kokpolder. Later heette ze Helena Polder Ze was een Nederlandse volkszangeres. En samen met haar gabber Johnny Jordaan... mag ze aanspraak doen geld op de titel...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 Kom ik terug na een vakantie, is er niets dat mij weerhoudt? Dan loop ik langs die oude geveltjes van Amsterdam, die daar te pronken staan voor iedereen die er wil zien. En mijn gedachten gaan een hele lange tijd terug, toen ik een meisje was.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 Let's the guy.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 En bij het liedo zijn de blinden voor het rand vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje lieve smaak. Zo warm in arm, jij en ik laven naar alle. Want als kinderen zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het leegse plein de lichtjes weer eens branden gaan.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 Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje, lieve schat. Het Leidseplein, de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan we kijken naar het sprookje die we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 En ik voel weer sleevens morgen in ons hutje bij de zee. En ik voel weer sleevens morgen in ons hutje, ons hutje bij de zee.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 de hoofd daar rust mag vleien in ons hutje bij de zee. de hoofd daar rust mag vleien in ons hutje, ons hutje. Bij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 Dat is samen met uh, Toon Hermans en Wim Kam. Nou, hoe weinig over hem te vertellen. U hoort hem nu, Wim Zonneveld, met Zij kon het lonken niet laten. is um. Feiten en wettenswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Je komt de kamer binnen, ik ken je nog maar kort. Toch voel ik hier van binnen.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 En vorige week stond het al in de krant en er stond erbij een foutje. Een mogelijke beloning. Maar uiteraard krijgt diegene ook een beloning die hem, terugbindt, die hem terugbrengt bij mevrouw Zandvoort. Gaan we door met muziek. Want daarvoor zit er natuurlijk aan uw radio gekluisterd. Maya Bouwman, Nederlandse actrice die in 1955 debuteerde... in het ABC-cabaret van Cory Fonk en Wim Kan. En later was ze betrokken bij de oprichting van het Tingle Tangle-cabaret...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 Samen in de zon, op een mooie Pinksterdag. Samen in de zon, samen in de zon. Ja, u hoorde de muziek van André van der Heuvel en Leen Jongewaard... met Op een Mooie Pinksterdag. En daarvoor Zul de Korte met de school...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 Met Katinka, en ik zeg tot ziens. Elke morgen om half negen komen wij Katinka tegen. Rode muts en blonde lok, Elk truitje, blauwe rok. Maar ze trippelt zwijgend als normaal. Daarom zingen alle jongens haar verlangde taal. Blij de Katinka, kijk nou eens een keertje om.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 ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog in leven, een glimp van je witte dus je zien. Stukje om, stukjes over je schouder. Je ma ziet het ook, niet dus kom. Kleine kokette Katinka, ben je verliefd misschien? We willen zo graag nog hier leven. Een glimp van je wip, dus je zien